Ze is 34 jaar. In Jorwert in Friesland is een windmolen omgevallen. Hij belandde dwars over de weg. De windmolen van 32 meter stond op het erf van een boer. De boerderij werd niet geraakt. Het is de tweede keer in zes jaar tijd dat in Friesland een windmolen is omgevallen. Het is nog niet duidelijk of hij door de harde wind is omgeblazen. Het weer, veel wind, tot stormachtig aan zee. Bij buien zijn ook onweer- en windstoten mogelijk. Ook morgenbuien, soms met onweer... En later op de dag weer veel wind en het wordt morgen 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht. I me, love me, love me, love me, me, me, me, love me, love me, love me, me, me, me, love me, me, love me, me, me, me, love me,